9 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. In Baghdad hebben de autoriteiten de noodtoestand afgekondigd. De oproerpolitie heeft traangas gebruikt om woedende shiiten uiteen te drijven. En ook zou er zijn geschoten. Sjiitische betogers hadden eerder vanmiddag het parlementsgebouw bestormd. Aanhangers van geestelijk leider Moqtada al-Sadr braken door de afzetting van de groene zone in Bagdad. Dat is het streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad, waar overheidsgebouwen en ambassades zitten. De aanhangers van Sadr eisen hervormingen. Na een grote brand in het centrum van Amsterdam is de vermoedelijke brandstichter van een stijger gesprongen. Hij heeft het niet overleefd. In een aantal panden die werden verbouwd had eerder vanmiddag brand gewoed. De brandweer gaat uit van brandstichting omdat de brand op verschillende plaatsen was uitgebroken. De politie probeerde nog te voorkomen dat de man sprong onder meer door vanuit een hoogwerker op hem in te praten. Ook was er een arrestatieteam paraat. In Kenia heeft de president voor miljoenen aan ivoor in brand gestoken. Het was de grootste hoeveelheid slachtanden tot nu toe in het Oost-Afrikaanse land. De verbranding van de 105.000 kilo ivoor moest stropers afschrikken. De afgelopen drie jaar zijn er schatting 100.000 Afrikaanse olifanten door illegale jacht gedood. Door de partij te vernietigen wil Kenia duidelijk maken dat het land werkt maakt van de strijd tegen stroperij. De Lorentsluis bij de Afsluitdijk gaat waarschijnlijk dinsdagavond weer open. Dan verwacht Rijkswaterstaat dat er een reservedeur in is gehangen. De Lorentsluis ging gisteren open na een grote renovatie, maar al na een dag voer een kotter uit Urk tegen een van de sluisdeuren. De twee kotters die nu nog in de grote sluis liggen moeten daar blijven wachten tot de reparatie klaar is. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of twee. Morgen vrij zonnig en bijna overal droog. Het wordt 12 tot 15 graden. Maandag kan de temperatuur oplopen tot 17 graden. Dit was het. N zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk.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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En ieder zaterdag aan van 9 tot middernacht zijn we bij... met het lekkerste van Dance, R&B een beetje pop tussendoor. En dat in het eerste uurtje. Nu dus het laatste show de party-update... en het tien boven, beste plaats van de dansvoet. Zoals in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. en straks in het derde uurtje DJ Kavanskelly... met het beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Axel Newell en DJ Kasseri... Uh, Samen met Now Rogers met uh, Kill the Lights... Onderweg zo meteen, nieuw muziek van Carly Rae Jepsen. Maar nu is Sam Veld met Shadow in Love. Sorry.